Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Wonderwust heeft het geflikt. De wereld heeft Wonder Woman, wij hebben Wonderwust. Dit is prachtig! Ja, Irene Wüst was net de snelste op de 1500 meter schaatsen in Peking... ...en heeft een gouden plak binnen. Ze is daarmee de succesvolste Nederlandse Olympier ooit. Voor de vijfde Olympische Spelen op een rij uh, goud gewonnen en zesde in totaal. En dat doe je dan als uh, 19-jarige broekje te schreeuwen voor jou in Turijn ...met woorden dit is ongelooflijk Bert. En dat doe ik dan 16 jaar later, mijn 35e nog een keer. Waar gaan jouw gedachten nou het eerst naar uit? Um, uh, heel veel dingen. Je mist nu natuurlijk al gewoon je familie en je vrienden. En uh, mijn vriendin natuurlijk. En ook al Paulien. Ja. Ja, het gaat om schatster Paulien van Deutenkom, de beste vriendin van Irene Wust. Zij overleed drie jaar geleden aan kanker. Voor Wust zijn het trouwens haar allerlaatste winterspelen. Er zijn nog meer plakken gehaald door de Nederlandse ploeg. Antoinette de Jong won brons. Ajax wist mogelijk al langer van het grensoverschrijdend gedrag van Mark Overbars. De directeur voetbalzaken is opgestapt. Hij stuurde berichten naar vrouwelijke collega's die te ver gingen. Volgens een hoogleraar Sport die onderzoek doet naar dit soort zaken... was dat al bekend bij de club. Volgens haar waren journalisten van NRC bezig met onderzoek... en besloot Ajax vervolgens om een stap te zetten. Scholen stoppen met buitenlandreisjes, meldt de Telegraaf. Jongeren hebben een booster nodig in landen zoals Frankrijk en Italië. En in Nederland is een booster voor 12 tot 17-jarigen juist niet nodig. De meeste Nederlandse scholieren hebben daarom dus geen booster... En een reisje naar Rome heeft dan weinig zin. Ze poepen alles onder, zijn agressief als je langsloopt en maken een hoop herrie. In zwolle zijn ze helemaal klaar met ganzen. Ja. Vooral in de zomer als ze mini-gansjes hebben rondwaggelen is de overlast groot omdat ze die willen beschermen. Mensen die dicht bij de ganzen wonen slapen dan met oordoppen vanwege al het gegak. Ze willen daarom dat er nu wordt ingegrepen voor de broedtijd. Maar dat valt niet mee want de grauwe en Canadese gans zitten er en die zijn beschermd. Het weer, veel zon vandaag, ook wel aardig wat wind en een graadje of acht. Morgen meer bewolking, beetje regen en een paar graden warmer dan vandaag. ZFM, verkeersabdaging. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Wat nog altijd opvalt is de N203 vanuit Amsterdam naar Alkmaar. Door een gekantelde vrachtwagen gevuld met melk is de weg dicht bij de aansluiting met de N246. Dit gaat nog duur tot 1 uur vanmiddag. Houd tot die tijd rekening met extra reistijd. Je kunt omrijden via de N8 en de A8. Tot zover de verkeersinformatie.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 Rent The FM For business trends for optimaal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 Uh, als werkverband van katholieke homopastores willen wij deze actie ondersteunen. Is er dus geschreven, het uh, werkverband. Mm -hmm. uh, en daarbij uh, de collega's uh, ondersteunen uh, en bisschoppen... die de Nederlandse Rooms-Katholieke Kerk uh, willen oproepen om hetzelfde te doen. Ja, yeah. ja. Dus, yeah. uh, yeah.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 Nu, op wetenschappelijke inzichten en die kerkelijke leer, dat dat eigenlijk met elkaar samen gecombineerd ja, wordt. Dat, ja, natuurlijk dat is natuurlijk toch goed, altijd hè? een ja, beetje, ja. om maar een boor te gaan gebruiken, vloeken in de kerk was. Maar dat breekt men dus inderdaad open. Ja, dat, dat, tenminste dat willen ze. Hè. Het is ja. nog niet open. Uh, het nee, gaat nee, nog heel wat water het een, een manifest, uh, onder de brug he. langs, denk ik, voordat ja. dat, dat gebeurt. Ja. Ja.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 ook uh, binnen de vrouwensport, waar nu dan uh, zeg maar uh, trans ja. aan deelnemen en dergelijke, de hele discussie: ja, dus hele discussie het, uh, over testosteron en dat soort dingen. En, oh, en nou ja, wat je ziet ook zeker voor non-binair mensen: die, die, die hebben een probleem, want die moeten een keus maken. Willen ze in de vrouwencompetitie of in de mannencompetitie? Precies, ja. meedoen. Hè? Ja. Maar zelfs in de amateur is dat zo. Het is, het is niet, je kan niet zomaar.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 de gigant Samsung heeft een reclamespotje ingetrokken. nadat er online wat ophef over was ontstaan. Het was zo dat de um, reclame uh, was een bedankje van een drag queen. die zijn moeder bedankte voor haar steun.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 dat zou nog eens een onderzoekje waard ja. zijn eigenlijk ja, ja. Ja. en daarnaast ja. hebben we natuurlijk ook weer moslim die queer zijn ja maar ja uiteindelijk is ja. Het gewoon allemaal ja. heel, heel hè, goed, dan. zijn we toch gewoon op, ja. met z'n allen op deze aarde en daarom en met we zijn er toch er allemaal staan, mens cool. daarom ja. nou in ieder geval gaan we kijken hoe uh, zeg maar, uh, uh, daar in Nederland verder vorm aan wordt gegeven ja. want nog even terug in de herinnering hebben we onlangs ook een uh, nieuwsartem gehad dat in Frankrijk de Senaat heeft gestemd tegen de conversietherapie ja. dat is in Nederland nog steeds een hang, uh, heet hangijs ja, Omdat we ja. natuurlijk een uh, dimensionair kabinet hebben gehad. dat inmiddels weer een voltallig kabinet is. Precies. Dus uh, we zijn nieuwsgierig hoe um, de politiek uh, zich sterk gaat maken. ten aanzien van dat hele Roorse regeerakkoord. Het Regenboogakkoord. Akkoord, dat in, ja, dat niet is, de roze ma maart, regeren, nee, het Regenboogakkoord, nee, regenboog, ja, ja, inderdaad. Ja. Dat in maart 2021, geloof ik, ondertekend is. Hè?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 Uh, deze, deze, deze uitzending zeg maar het thema het precies het thema. Ja. maar eerst even lekker luisteren naar muziek uit 1990 ook weer can't touch this van MC Hammer mm. <laughs> touch this can't touch this What am I? I can't touch this. Yeah, that's how we living, and you know. You can't touch this. Look at my eyes, man. You can't touch this. Yo, let me bust the fucking lyrics. You can't touch this. Fresh through kicks and pants. You got it like that, now you know you wanna dance. So move out of your seat and get a fight going and catch this beat while it's rolling. Hold on, bump a little bit and let them know what's going on. Like that. Like that. Hold on, little bit, you're a little on that. Let them know that you're too much, and this is a beat, son. They can't touch.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 You can't Touch this. You can't touch this. Break it down. Stop. Hammer time. Go with the phone. It is said. Win, gonna get the move. Slide, Just for Can't touch this. Look, man, can't touch this. You better get a hype, boy, cause you know we can't. You can't touch this. Ring the bell, school's back in. Break it down.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 Every time you see me, the hammer's just so hype I'm going on the floor, and I'm magic on the mic Now why would I ever stop doing this? With others making records, they just don't hit I pull on down the world, from London to the Bay. It's hammer go, hammer hit the hammer yo, Hammer and the rest can't go in play. can't touch this can't touch this You can't touch this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 I'm a girl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 Ja. Van uh, 1991. 1991 even, 1990 alweer, uh, ja, ja, uh, ja. Okay. Way back when. Ja. Uh, ja, precies. Als het goed is, hebben we aan de telefoon Astrid Oostenburg... van het COC Nederland, klopt dat?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 dus uh, die wettelijke acceptatieplicht voor scholen is natuurlijk ook een onderwerp dat wij heel graag uh, uh, willen en heel hoog op de agenda zetten. Ja. Um, ik ik uh, moet het interview gaan, uh, gaan afronden. Ik ja. wil je tot slot nog eventjes vragen, het wanneer is het eerste moment dat je uh, actief weer met dit onderwerp bezig bent?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 Walking with her, I see you all around. But you don't seem very happy now, you seem very down. You.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 Natuurlijk van uh, allemaal ook bekend van uh, don't leave your light on to, uh, for me. Dat is een prachtig nummer inderdaad. En daarvoor hadden we had to fall in love uit 1978 van de Moody Blues. Prachtig nummer. Dat was het van, het van Astrid dus. Van ja, Astrid Oostenburg inderdaad. <laughs> ja. En uh, helaas uh, overvielen wij haar een beetje met, uh, met het verzoeknummer. <laughs> met, ja. met de aankondiging inderdaad. Uh, maar dank voor het gesprek Astrid. En uh, we gaan uh, uh, natuurlijk volgen hoe de ontwikkelingen ten aanzien van het regenboogrecord verder gaan. Zeker, zeker. Ja. Uh, dan het volgende item. Uh, ja. Want om uh, ja. Ja, uh, um daar eventjes over uh, zeg maar door te gaan. Uh, we, er is veel aan actualiteiten. Ja, best dus, wel. Ja, ja. Er is een hele komende agenda. Uh, ja, want uh, we zijn aan de start van het jaar. En het lijkt eraan dat de versoepelingen ja. meer en meer en meer opgaan. Yes. Dus yes, het kan allemaal weer. De hele agenda staat eigenlijk vol <laughs> ja. met allerlei... Uh, Zo bommetje vol. Ja, Echt, precies. Ja. Dat doen we aan het einde van de tweede uur. Maar nu even door met de actualiteiten.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 Ja, heeft twee jaar geduurd. Nou ja, ja goed, we weten hoe lang het kan duren. Hè. We voordat weten we, de, de, wet, de, de, de, de wet voor tegen homogenezing, hoe lang ketenikers. dat duurt. Hè, voordat dat uiteindelijk door is. Dus ja. nou ja, de twee jaar is nog acceptabel. Precies, 53 Viggen jaar geleden. Ik vind dat over is twee jaar moeten we er een feestje jaar van maken. Ja. krijgen we nou. En dan, um, in ja, Londen. Dan hebben we in Londen is er een lhbtq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 Oh ja, King's Cross. Ja. Ja. prachtig. Er komen vier museumruimtes en het is een plek voor workshop, educatief centrum, een cadeauwinkel. En uh, het is uh, voor iedereen gratis toegankelijk. Ja, want dat dus, doen die Britten super goed. Dat doen ze gewoon gratis. Gewoon gratis. Ja, gewoon gratis, ja. ja. Dus, hup, en, naar Londen. Ja, precies. Hup, naar Londen inderdaad <laughs> binnenkort. Ja, ja prachtig primeur. Ja, die weet ja, ja. Uh, komt er zo'n uh, zo soortgelijk iets in, uh, in Nederland. Dat zou leuk zijn. Ja, we leuk hebben leuk. natuurlijk een heel stuk uh, bij het Openbaar Museum in, uh, in, uh, of het Bibliotheek. Uh, Bibliotheek in Amsterdam. Ja. Met uh, I, Iris, hè? ILIA, inderdaad. Ilia, ja, ja, ja dus, internationaal lesbisch-homo archief. Ah, ja, ja, precies. Maar ook met de tentoonstellingen en dergelijke, toch? Precies. Ja, precies. Ja, ja. Nou, wie dus, weet wordt dat ooit nog een keer een museum. Nou, dat zou leuk zijn. Ja. Ja, ja. Kunnen we niet in de oproepen? Uh, nou, dat is misschien wel ja. een idee. Ja, gewoon een. Ja. Uh, nou, misschien dit ja, HDMZ. HDMZ? Ja. Nou.